Vijf uur. Het NOS-journaal. Is er al Thomassen. Goedemiddag. Vermist meisje ongedeerd gevonden. Haar vader is aangehouden. Tienduizend demonstranten in Rusland tegen uitslag parlementsverkiezingen... en drie zorghotels van het Rode Kruis blijven open. Het weer. Vanavond stapelwolken en heldere perioden. In het noorden van het land blijft er kans op een bui. Vannacht koelt het stevig af. In het oosten van het land duikt de temperatuur richting het vriespunt... en kan het plaatselijk glad worden... Morgen eerst vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Morgenavond gaat het regenen. De dagen erna wordt het onstuimig weer met veel wind en regen. Het vierjarige meisje uit Rotterdam dat sinds gisteravond werd vermist is terecht. Ze was meegenomen door haar vader. Het meisje zat in een auto met haar vader die dankzij een tip vanmiddag kon worden aangehouden. De politie gaf vanochtend een Amber-alert uit. Op matrixborden boven alle snelwegen stond het kenteken van de auto van de vader. Marian Den Hollander van de politie Rotterdam-Rijmond. Goedemiddag. Goedemiddag. De opluchting zal groot zijn. Ja, ontzettend. We zijn uh, heel erg blij dat Rosjana en goede gezondheid uh, hebben aangetroffen. Ja. Hoe heeft u haar gevonden? Uh, naar aanleiding van een, een melding: een echtpaar reed in de auto. En die had uh, het kenteken op de matrixborden gezien. Snelweg. Ook hadden ze al eerder op internet het uh, signalement gezien. En ze komen rijden aan uh, in Rotterdam en zien op een gegeven moment de auto rijden. Uh, direct heeft de uh, uh, vader de auto aan de kant gezet en uh, de politie gebeld. Uh, wij zijn daar naartoe gegaan en uh, op kruising hebben wij de auto met daarin de vader en uh, Rosjana uh, staande gehouden, meneer aangehouden. En Roxana uh, is opgevangen door uh, vrouw een vrouwelijke collega. En. Uh, alles is overgebracht naar het politiebureau. En eh, nou, ik geloof iets van een uh, half uurtje geleden is uh, de kleine meid met haar moeder uh, herenigd. En uh, ja, heel veel, heel veel blijdschap hier. <middels> ja, ja. He heeft de vader zich bij de aanhouding verzet? Nee, absoluut niet. Uh, vader die had zoiets van: ja, uh, uh, uh, uh, hij had ook al gezien dat hij op internet uh, de naam van Rosiana stond. Hij had zoiets van: ja. Yeah, uh, ik ga naar een politiebureau en of dat hij nu op weg was naar een politiebureau of dat hij uh, dat niet was, dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Maar hij heeft zich totaal niet verzet en gelijk overgegeven. Nee. En met, uh, met het meisje zelf gaat alles goed? Ja, ze is in goede gezondheid. Ze mm -hmm. krijgt nog een, uh, een check uh, van de arts en uh, dan gaat ze samen met haar moeder uh, naar huis. En uh, natuurlijk zal er in het natraject ook nog uh, de nodige zorg worden als dat uh, nodig blijkt te zijn. Het Amber Alert is deze keer heel erg succesvol geweest. Zeker ook met die matrixborden boven de weg. U was er op tijd bij deze keer. Dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Het, uh, uh, het Amber Alert heeft uh, op dit moment uh, ontzettend goed zijn werk gedaan. Ja. Uh, uh, het is ook de eerste keer dat de matrixborden zijn ingezet. En uh, het, horend het verhaal van de, van de Gouden Tip heeft dat ook echt heel erg effect gehad. Mevrouw um, van de politie Rijnmond, en nu weet ik, ja, mevrouw Den Hollander, sorry, ik was even uw naam kwijt, van de politie Rotterdam Rijnmond, uh, dank u wel voor deze snelle toelichting. Graag gedaan.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 De regeringspartij Verenigd Rusland. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. De politie heeft zes verdachten opgepakt... van de rellen bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Twente. Vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht en omgeving. Ze zijn gearresteerd voor geweld in het stadion... en het gooien van stenen buiten het stadion. 25 rechercheurs zitten op de zaak. De politie zegt dat er zeker meer aanhoudingen zullen volgen. Als onze rechercheurs die in het onderzoeksteam zitten... deze mensen niet herkennen op de beelden... Dan publiceren wij de beelden op ons intranet, zodat uh, alle medewerkers van het Korps Utrecht mee kunnen helpen met het identificeren. En als dat ook niet leidt tot uh, herkenningen, dan gaan we met uh, die foto's volgende week de media in. Europa, dat is net zoiets als het milieu. Het is er gewoon en je kunt er moeilijk voor of tegen zijn. Voor de VVD-partijraad is, is het dus helemaal niet de vraag of we eruit moeten stappen. Dat was tenminste de conclusie van de VVD-partijraadvergadering van vandaag. Vanuit Maastricht, politiek redacteur Wilma Borgman. Voor de VVD is Europa een lastige kwestie. Veel VVD-kiezers zijn negatief over Europa... en voelen niks voor meer bemoeienis vanuit Brussel. Maar er is ook een groot deel van de achterban juist wel voor Europa. Grote ondernemers bijvoorbeeld zien daar veel kansen.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 ook nog eurofielen zijn. En dat ik hier ben om te verdedigen dat we een ideaal hebben. Nou, Europa als ideaal is voor de partijraad toch echt een stap te ver. Voor de meeste is Europa gewoon een gegeven. Ik ben hartstikke voor Europa. Natuurlijk ben ik voor Europa. Alsof je daar tegen kan zijn. Je kan ook niet tegen het milieu zijn. Dat is er. Dat is er. En wat moet het ons brengen? Veiligheid, dat doet het. En wat moet het ons brengen? Welvaart. En de uitwerking daarvan moet gewoon goed in de gaten worden gehouden. En als het kan ook beter uitgelegd aan Fatima en Ahmed, aan Henk en Ingrid en aan de VVD-varianten daarop. We kennen wellicht geen Henk en Ingrid... maar we hebben wel een Eduard en een Charlotte. En die zullen wij moeten uitleggen dat het heel begrijpelijk beleid is dat de miljarden evaporeren. Iedereen moet begrijpen waarom onze euro's met miljarden tegelijk verdampen. Als wij er niet in slagen om dat aan Charlotte en Edward uit te leggen... zal de VVD electorale zelfmoord plegen. Meer uitleg en verklaringen is dus nodig. Al is dat volgens Tweede Kamerlid Dijkhoff niet altijd gemakkelijk. Ik voelde mezelf heel oud een paar weken geleden... toen ik een gastles gaf op mijn oude middelbare school... Want ik vertelde daar aan die jongeren van nou, weet je nog, de gulden, nou, ze keken me glazig aan, probeerden het nog met uh, files voor de grens, met vakantie vroeger, zei ze helemaal niks. Ik kwam er pas toen ik het had over goedkoop vliegen en, en mobieltjes die het ook in het buitenland doen en je ouders niet heel erg boos worden als je thuis komt en ermee geweld hebt op vakantie. Europa als gegeven waar je eigenlijk niet meer onderuit kan. En de VVD mag best een beetje meer pro-Europees klinken, vindt althans de VVD partijraad.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 Het Rode Kruis verzorgt jaarlijks voor meer dan 3000 mensen... vakanties in die hotels en op het hospitaalschip de Henri Dunant. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda Gerritsen. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eénbrugge 3 kilometer. Dat is een aanrijding, de rechterrijshoek is dicht. En tussen Hors, Sevenum en Deurden rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. De hoofdpunten van het nieuws. Vermist meisje Roshaina is ongedeerd gevonden. Ze werd samen met haar vader gevonden na een tip. Tienduizenden demonstranten in Rusland. Ze protesteren tegen de frauduleus verlopen verkiezingen. En de drie zorghotels, die blijven open. Het Rode kruis wilde ze sluiten, maar de vrijwilligers waren tegen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS Langste Lijn.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 Winnen is leuker met de Vrienden Loterij. Ja. Ja. Welkom weer bij NOS Langs de Lijn. Het sportforum met uh, Koen Greven, Mark Lammers en uh, Ton Boots. Nog steeds hier aanwezig. Wordt uh, driftig uh, doorgediscussieerd. Uh, nog heel even kort... Een mailtje over Ajax en uh, dat Champions League debakel. De mailt hier iemand die zegt dat het is uh, min of meer een wraakactie. Voor twee jaar geleden toen Ajax thuis met een zogeheten B-team... met 3-1 verloor van Anderlecht. Waardoor Dynamo werd uitgeschakeld in de Europa League. Koen. Jij was bij die wedstrijd. Ja, ik was bij die wedstrijd. Ik had zelf die link niet gelegd toen die avond. Maar ik weet nog wel dat Ajax het helemaal liet lopen. Dat het publiek ook teleurgesteld was. En dat uh, Lukaku toen twee keer scoren, volgens mij, voor Anderlecht. En ja. Dat is een enorme soft. Dus ja, Ajax laat zelf ook nog wel eens een wedstrijdje lopen. Ja, ja. we gaan wel erg ver om daar een link mee te leggen. Ja, je? dat gaat mij te ver. Ja. Ja, maar het was wel een scenario dat we nog niet eerder hadden gehoord. Dus vandaar dat ik het uh, heel creatief even, he? even wilde memoreren. Ja. ja, vind ik ook wel. Als u meer uh, vragen of suggesties heeft, stuur die dan naar sportforum.nl. Ja, zoals eerder deze uitzending al gemeld... staan de Nederlandse hockeyers dus niet in de finale van de Champions Trophy. 3-1 werd er verloren van Spanje. Brons is het uh, hoogst haalbare. Weer geen finale voor Nederland. Weer geen prijs ook voor Nederland. Mark Lammers, waarom lukt dat maar niet? Nou, het is eigenlijk de laatste acht jaar al dat het elke keer net niet uh, lukt. En ik denk dat we dan ook daarom iets verder terug moeten kijken naar onze opleiding. Want als wij uh, we hebben 200.000 hockeyers, waarvan de helft uh, jongens is en de helft meisjes, 100.000. En je speelt tegen Australië, die misschien 10.000 hebben. En Spanje zelfs maar 4.000 uh, mannelijke hockeyers. Dan doen wij blijkbaar iets niet goed met de opleidingen. En uh, daar zie ik, we, zie ik wel grote verschillen. Ik heb zelf in Spanje gezeten hoe zij daarmee omgaan. En uh, hoe, ze, hoe wij selecteren en opleiden en waar we mee bezig zijn. En daar zie ik een groot verschil. Ik, ik doe nu zelf als uh, trainer uh, van de jeugdteams in, uh, bij mijn club in de Bos. Doe ik uh, meisje C1 uh, hockey. En dan zie ik ook al heel verschillen tussen de meislijn en de jongenslijn. Maar hoe de jongens ook selecteren en waar we naar kijken. En daar denk ik dat er een groter probleem zit dan nu proberen dat team op een hoog niveau te krijgen. Want ik denk dat, dat Paul dat uh, een prima direct probeert uit te halen. Maar op een gegeven moment zit het ook... In, de ja, Paul ja. Van, op een gegeven moment zit het gewoon ook met de opleiding. Als je... Ja, als je acht jaar lang dat elke niet haalt... dan is het op een gegeven moment niet meer pech of geluk. Ja, maar dat vind ik heel algemeen, de opleiding. Dan, dan moet er iets specifieks nou, aanwijsbaar zijn. Selecteren, nou, wat, wat ik vind, is, is dat wij veel te veel selecteren... op iemand die kan goed hockey met stikken en een ball. Op techniek selecteren wij. Maar we selecteren te weinig op intrinsieke motivatie. Te weinig op die, wie heeft nou echt die mentaliteit. Wie wil echt een... met he, Die pakt een tas en die gaat voor zichzelf trainen. Wie wil zijn eigen ontwikkeling echt beter maken. Um, dat, dat, dat zie ik te weinig. En ik heb een mooi onderzoek uh, gehad, uh, dat is alweer twintig jaar geleden... van Jacques Verrossen, een professor uit Amsterdam. Uh, die kon dat meten, die intrinsieke motivatie. Die had toen bij het Nels jeugdteam tot en met 17 jaar bij de, uh, bij de meisjes toen uh, gemeten. En toen gaf hij vijf namen en zegt, deze vijf komen in Nels team, zei hij. Nou, wij moesten een beetje lachen, want uh, die vijfde waren niet de beste van dat team. En er zat uh, Minke Boy en Janneke Schopman bij. En we hadden zoiets van, oh, er zijn er minder. hoe kan dat nou? De, de, die meneer, laat maar zitten, dat onderzoek doen we niet meer, want dat werkt niet en die vijf later heb ik nog, heeft hij mij nog geattendeerd... het waren die vijf, hè? Die vijf hebben het heel zelf teruggehaald. Mm -hmm. Minkkebo en Janneke waren misschien toen niet de meest technische... maar hadden wel de drijf. En er waren ook de spelers... die tegen mij zeiden, Mark, uh, heb je even tijd? Ik wil dan dat nog trainen. En die gaven vanuit hun intrinsieke motivatie... Uh, en, en dat is die drijf die we wel eens missen nu... en de mentaliteit en de, en de mentale hardheid die we willen... Die missen wij nu een beetje. En daar wordt te weinig op geselecteerd. En, ge en gecoacht en getraind. Wij... Nee, dat, dat snap ik. Maar je geeft net zelf het bewijs dat het wel gebeurt. Door te zeggen dat er vijf waren. Die door die mentaliteit juist wel zijn geselecteerd. Ja, omdat bij de dames. Natuurlijk jarenlang. Uh, hebben we wel op die stukje mentaliteit. Ik heb zelf acht jaar. Uh, toen met Nels Damesteam. Uh, bemoeide ik me heel erg met de jeugdteams. En dat atendeerde ik op de jeugdteams. Selecteer selecteren niet alleen op een Die de bal netjes op en neer kan halen. En die doet selecteer. Op uh, mentaliteit. Als iemand zijn huiswerk niet meer afmaakt, dan heeft hij blijkbaar niet de interesse. Ja. Nee, maar dat, dat, dat verhaal heb je net gezegd. Maar ik, uh, je, je bedoelt dat er een verschil is in Nederland tussen de uh, mannen en de vrouwen. Dat bij de vrouwen wat meer gebeurt dan bij de nee, mannen. Nee, ja, bij de jeugd, bij de jeugd met name. De jeugd hoe we selecteren en hoe we opleiden. En, ja. uh, en, en daar zie ik uh, bij, bij de jongens wat ik nu van dichterbij ook meemak. Bij mijn club uh, mis ik dat nog altijd. Dus als ik te snel kijk naar iemand die kan heel goed een bal op en neerhalen, dus daar is een talent. Ja. Natuurlijk is dat een talent, maar uiteindelijk wat er om gaat... Bij, is de intrinsieke motivatie. Hoe, ja. hoe, hoe wil ik mezelf elke keer weer ja. verbeteren? Ja. Ja. Het zit dus leren. in de mentaliteit van de jongens... Nou, meer, zit, dan alleen alleen maar je meer, daar wat Ja, dan alleen maar met Nel zelf. Want anders kan ik het niet verklaren... dat je met 100.000 hokjes niet kunt winnen van 4.000. Maar je het ja. ook in Nederland en Spanje. Ze Spanje, kijk, Ze hebben de Davis Cup gewonnen met tennis. Ze doen goed de Formule 1. Ze zijn wereldkampioen voetbal. Ze zijn goed de volleybal, basketbal, wielrennen... Ja. Maar je niet, heb je niet al die sporters die intrinsieke motie, motivatie noemen? Dat in Spanje is een woord dat wij in Nederland nie, niet kennen. Uh, furia. Yeah. Furia is, furia, is, ja. is, is, is vuur. vuur. Dat ja, komt ja. Uit. Vriendschappelijk spelen is nooit goed. Maar als het erom gaat, dan staan ze daar. Daar selecteren ze op, daar leiden ze ook op op. En uh, als jij dat niet doet, als jij niet intrinsieke motivatie hebt... dan val je gewoon af. We moeten we niet meer daarnaar kijken dan. Ik bedoel, zij zijn alle sporten bijna gewoon de beste van de wereld. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ik, zeg altijd, ik zeg altijd, we kunnen heel veel leren van een aantal dingen. We hoeven niet te kopiëren, maar kunnen wel van leren. Ja. En we kunnen dan met selectie, vind ik... Ik weet niet hoe het bij andere sporters, is... maar ik vind dat wij uh, te veel ook uh, als trainer, coaches te veel pamperen. Wij doen alles voor, we zeggen alles voor. En, uh, en, en als de speler het niet doet, dan worden we boos. Terwijl ik denk veel meer moet spelen vraag vragen, luister, wat wil jij bereiken? Ja, dan dat. Oké, okay, nou, laat me zien. Ja. En als je niet laat zien, dan pak een ander. ton Kijk, uh, ik ben het volkomen met je eens. Als je met jeugd bezig bent, moet je met twee dingen. Techniek, natuurlijk. En, laat ik zeggen, opvoeding. Die ja. mentale zaken. He, en dat is het enige. Tactiek en alles speelt helemaal geen rol bij de jeugd. Zelfs winnen speelt op leeftijd nog geen rol. Maar je hebt het steeds over selecteren... Maar ik weet dat mensen heel veel kunnen leren. Je gebruikt het woord opleiden ook. Ik denk dat de selectie niet zo belangrijk is, maar de opleiding daarin. En dan kom je weer bij de ja. coaches. En dan kom je zelfs bij de Nederlandse Hockeybond. Ja, maar, Ton, het opleiden moet je wel eerst even een aantal spelers selecteren. die op een bepaald team mogen spelen. Maar als jij alleen maar spelers selecteert. selecteert nee, als jij in een Nederlands jeugdteam. als je alleen maar spelers selecteert die eh, op techniek selecteert. Ja. Terwijl ik zeg dus, nee, ja. tuurlijk, de betere spelers... technische de Teun ja. en Naomi van oké, okay, prima, die komen er ook, op hun manier. Maar wij selecteren te veel alleen maar op die techniek... en niks op intrinsieke motivatie. wie is intrinsiek Ik vond het onderzoek van Jacques Verrossum schokkerend ja. voor mij... als coach, en dat, dat hij zei van... die vijf halen het en die halen het niet. En het, ja. het klopte voor 80% klopte zijn nou, uitslagen. Nou, ik kon het wel bedenken eigenlijk, hoor. Want ik vind het zo logisch. Maar jij zegt het Nederlands jeugdteam, hockeyteam... maar ik wil veel meer naar de basis. Waarom gebeurt dat niet op de clubs. Dan hoef je daar niet zo erg meer te selecteren natuurlijk. Daar hoef je niet meer te selecteren of ja, hoef ja. je niet meer op te leiden tot uh, intrinsieke motivatie. Ja, maar ik vind dus wel ook, uh, jij zegt over het winnen en verliezen. Nee, ik, het winnen en verliezen niet. Maar ik vind wel de strijd om een partijtje te winnen op een training, dat is ook die mentale weerbaarheid. Hè? Het willen winnen, het willen doen. Uh, het strijden van drie tegen drie en uh, de verliezer uh, die moet koken voor de winnaar of uh, afruimen. Dat soort dingetjes mis ik nu, want het moet nu allemaal gezellig en leuk zijn en er mag geen winnen en verliezen in zitten. Uh, ik denk dat we daar voorbij streven, want als ik die Spanjaar, die jeugd, jongetjes een partijt zie spelen, gaat dat uh, echt met, met, met, met, met, met vuur, gaat dat, dat, dat spelletje, dat partijtje. En dat mis ik nou wel eens. Bij ons is het, ja, uh, het moet leuk en gezellig zijn en dus... Ja, haal de doelen maar van het veld af, denk ik dan. Ja, want als maar het niet Koen, om scoren gaat, haal de uh, doelen maar weg. Ja, maar Koen Greven zegt dus net, wie weet zit het wel in onze cultuur ingebouwd. Want jij trekt het breer, ook naar, naar andere sporten. Dat Je hoort het ook uit, in tennis bijvoorbeeld. We hebben 700.000 leden bij de Tennisbond. Maar het aantal, aantal toptennissen is op één hand te tellen. Nou, de Spanjaarden die hebben er echt tien uh, of twintig. Argentijnen ook. Het is denk ik ook vaak een topsportmentaliteit. Wij uh, het is veel te vrijblijvend. Maar de vijven waar we uit kunnen vissen met tennissers die echt prof zijn... dat zijn er maar twintig of zo. En dan heb je dus heel weinig spelers die je kan opleiden tot de, tot de echte top. De rest is recreatief. Ja. Ik, ah, ik, ik, we, we gaan er zo even op door ja. binnen het hockey. Want Paul van Asch heeft ook een verklaring voor die nederlaag okay. uh, van vannacht. Die gaan we zo horen. We gaan eerst even uh, naar Bob van der Tak. Want die zit bij de Open Nederlandse kampioenschappen. Ik uh, ah, nee, korte <laughs> baal zwemmen. Neem me niet kwalijk Bob. Ja, oh, nou, K was vorige week inderdaad. Precies. Uh, je gaat naar de, of je hebt al gekeken naar de 1500 meter mannen. Ja, klopt met Job Kienhuis, de man die vorige week in Eindhoven op de lange baan nog dat schitterende Nederlandse record zwom. Hè. Voor het eerst onder de 15 minuten, daarmee de eerste Nederlander die dat voor elkaar kregen. Dus hadden we de hoop dat Kienhuis misschien op die korte baan in Polen ook wel iets leuks zou kunnen doen. Zijn vorm was in ieder geval goed, maar in deze internationale race kon hij toch niet echt mee met de beste. lag eigenlijk zo'n beetje de hele race op de vijfde plaats en tikte uiteindelijk ook als vijfde aan in deze race. Nou moet ik zeggen dat er vanmorgen op de 1500 meter vrije slag ook al een serie zwemmers uh, gezwommen had en uh, uitgerekend een van die mannen heeft uiteindelijk het goud gewonnen. Dat is de Paul Mateus Savrimovic. Die klokte een tijd van 14 81 en de man die dus in de zogenaamd snelste serie zoals dat dan heet uh, zwom en won, Mats Glesner, de Deen, die uh, redde het net niet, tikte wel als eerste aan, maar uh, moet dus uiteindelijk toch genoegen nemen met het zilver, want hij was 700ste langzamer dan de Pool. Dat uh, scheelt dus uh, heel erg weinig op 1500 meter. Is dat natuurlijk niet 700ste, maar het is in dit geval wel het verschil tussen goud en zilver. Zilver dus voor de Deen en uiteindelijk is het de Oekraïner Sergei Frolov die als derde uh, aantikte. Nou ja, als, eigenlijk als tweede aantikte, maar dus de bronzen medaille krijgt. Uh, bij dit uh, EK korte baan, maar geen medaille dus voor Job Kienhuis en dus staat ook voor Nederland de teller nog altijd op nul. Goed, dus, uh, nou, wat niet is, kan nog komen. Laten nou, we daar maar op houden, Bob. Dank wel we voor nu. Maar ja, ja, lijkt me goed. Het is negen voor uh, half zes. U luistert naar NOS langs de lijn, het Sportforum met Koen Greven, NRC, Mark Lammers, uh, hockeycoach en Ton Boot. Nog even door over het hockey. Uh, over die verliespartijen tijdens de Champions Trophy van Nederland tegen Spanje. 3-1. Brons is het hoogst haalbare. We hebben net al uh, uh, zitten speculeren over de opleiding. Moet het niet allemaal anders? Uh, een van de oorzaken is misschien ook te vinden in de haperende strafcorner. Het wapen van Nederland komt niet meer uit de verf. Ondanks de aanwezigheid van drie strafcorner specialisten. Bondscoach Paul van As ziet dat de verdedigende partij beter anticipeert op die corner. Het komt ook dat er mag veel Je mag gewoon een suicide lopen. Je mag zelf springen. Dat mocht vroeger niet. En als je de bal tegen je, tegen, dus boven de knieën krijgt, wat, wat, dus, ja, dan, dan krijg je hem dus tegen. Dat hadden wij dus. We hebben variatie op rechts gespeeld, variatie op links gespeeld. Maar het probleem van de variatie is, soms lopen ze zo uit... Dat, dat ze natuurlijk die, die zones ook dichtlopen. Dus het variëren lijkt, lijkt de, op de oplossing, maar is ook maar een beperkte oplossing. Anders zouden niet al die teams, want wij zijn toch niet de enige... Eh, lopen te rommelen met hun corner en met hun alternatief. Paul van As, de bondscoach. Mark Lammers, de angel is dus eigenlijk uit het Nederlandse spel gehaald. Hebben ze heel goed gedaan, die tegenstander? Ja, Nederland heeft natuurlijk al jarenlang een goede corner gehad. En dan eh, zie je ook dat als die niet helemaal loopt, of ze hebben er iets tegen... Ja, dat het gewoon ook meteen uh, invloed heeft op de resultaten bij ons. En, uh, ja. Maar goed, daarin uh, heb je nog wel variaties. Uh, een paar jaar geleden was dat ook. Dan maak je misschien twee koppeltjes met twee stoppers. Uh, waardoor de eerste uitloop niet meer weet naar welk koppeltje die moet lopen. Weet je, dat soort ja. dingen, ja, daar heb je gewoon uh, veel tijd voor nodig. Uh, ik heb begrepen dat de, de heren gewoon heel veel tijd nu in andere dingen hebben gestoken kracht en conditie en dan wat minder in de afstemming van de strafkornen. Uh, dat kan ik niet zien, want ik ben er niet bij geweest, dat weet ik niet. Maar uh, ja, dat is een, een probleem voor Nederland. Als ze gewoon goed uitlopen, mensen bedenken weer elke keer uh, dingen om, om die corner tegen te gaan. Jij had het over een suicide loop. Ja, dat, dat is iemand dan? die zeg maar uitloopt, die er recht voor loopt. Dat is echt levensgevaarlijk, want als je de bal uh, uh, uh, op je gezicht krijgt... Dan, uh, dan, die loopt er recht voor en die zorgt altijd dat hij er zo dichtbij is... Dat de bal alleen maar op zijn benen komt. En maar daar mag, met maar mag, stikken dat voor. mag? Dat mag, ja. Ja, want je, ja. Ja, je, je mag lopen waar je wil, natuurlijk. op oh, zijn benen is toch weer een strafkoor? Of is nou, dat nou, norma wel? normaal wel? Maar wat zegt de scheids? Die zegt: nee, uh, hij is hoog gespeeld. Hij is gevaarlijk gespeeld. Dus krijg je hem uh, als uitloper mee. Dus dat is een beetje wat ze bedoelen. Ze krijgen het raai, je sleept en je tegen iemand zijn benen aan. Maar omdat hij hoog is, zegt de scheids. Hè, boven de knieën, zegt de scheids. Uh, dat is een gevaarlijk spel. Dus krijg je hem tegen als kroon. riskeer je dan ook een blessure als. Ja, zo? tuurlijk, tuurlijk. Maar ja. zeker een paar zo'n Korea, China, dat hadden we met de dames ook. Ja, die, die, die, die, die dus kamikaze werkt. Ja. Dus van als je niet voorloopt, sta je niet selectie. Als je boven op je knieën Ja, dat was omstede beurt. Dat je drie van die meiden die daarvoor liepen. <lacht> en dat zie je bij de heren, zie je dat ook steeds vaker. En het is levensgevaarlijk. Dus er zal iets op moeten komen. Maar. Het is wel uh, uh, even lastig voor Nederland, maar. Ik vind uh, dat, dat uiteindelijk moeten we daar een creatieve oplossing op bedenken. En die uh, zijn denk ik wel. Alleen moet je daar even meer tijd om op te trainen te hebben. Ja, maar ja. het is toch niet van deze. Dit toen nee, voor precies. het eerst. Nee, het zeker is al niet. jarenlang. Zeker, dus ja. je kan verwachten, we hadden het net ja. over Frank de Boer met zijn verschillende scenario's. Dat je dit ook eigenlijk daarop anticipeert. Ja. Nou, dat is kennelijk niet gebeurd. En jij zegt net, waarschijnlijk heeft hij er niet op getraind of niet zo hard op getraind. Dan moet je het nu ook niet te berde brengen, vind ik eigenlijk. Nee. Ik, ik, ik weet ook niet precies wat, wat natuurlijk wel of niet getraind is uh, um, maar ze hebben daar nog wel uh, tijd om, om daaraan te werken aan, aan die corner uh, belangrijk is wel, wat ik veel belangrijker vind is dat ze goed moeten realiseren dat het, het is niet, uh, ik heb het gevoel dat het elke keer toeval is of net of niet ik denk dat het structureel iets, iets is en dan Refereer ik toch aan een stukje selectie en opleiding? Want als ik zie dat Marcel Balkenstein... Eh, zeggen ze allemaal: We moeten meer Marcel Balkensteinen hebben. Hè. Dat zijn de gedreven spelers. En Marcel Balkenstein heeft nooit in ons jeugdteam gezeten. Dus, dus er is nooit, hij is nooit geselecteerd. En komt nu in één keer bovendrijven. Op mentaliteit, op kracht. jammer, als hij eerder was geselecteerd, had hij ook zijn techniek nog kunnen verbeteren. Ja, was miss misschien miss een hele sterke jongen miss Misschien had hij in zijn jeugd die mentaliteit nog niet. Dat Jawel. Wel. Nee, die had hij dat al is misschien gelukkig beter staan. Ik wil nog één vraag ja. aan je stellen. Je ja. zegt er straks kort. Koren, kort hè, Tom. Maar ik heb Nederland-Australië gezien, helemaal. Nou, en ik vond Australië gewoon technisch, strategisch... op alle punten het beste. Dan ga je toch niet over strafcorner praten? Nee, Australië ligt op dit moment op alle vlakken. Zowel fysiek als technisch als tactisch liggen ze, liggen ze gewoon voor... En uh, ja, daar kun je ook beter even aan toegeven. En uh, da daarnaast hebben wij ook nog concurrenten als Spanje en Duitsland... waar we het gewoon elke keer moeilijk hebben. Duitsland ging in de groepsfase groep al uit. Uh... Ja, maar goed, op het EK uh, verliezen we van Duitsland. Dus het is elke keer uh, een stuivertje wisselen. Dus dat maakt niet veel uit. En we zitten nog wel aan de top. Het is ook niet zo dat we helemaal weg zijn gevallen. Bovendien dat Duitsland uh, niet zijn uh, belangrijkste spelers ja. erbij. Ja. Nee, maar we zitten nog wel aan de top. Alleen uh, die, die laatste stap, ja, da daar heb je gewoon meer voor nodig... dan, uh, da dan alleen maar uh, een goed Oké, okay, goed. Hier laten we het bij. Bert van Marwijk, daar gaan we het over hebben. Die heeft zijn contract als bondscoach van het Nederlands Elftal... met vier jaar verlengd. Ik doe het nou drieënhalf jaar. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Anders teken ik ook niet bij. En um, bij het Nederlands Elftal, als je kijkt naar de afgelopen drieënhalf jaar... daar is, is op een hele grausloze manier een behoorlijke doorstroming al geweest. Dus je hebt ook voortdurend te maken met nieuwe gezichten. En um, je werkt met de beste spelers uh, uit, de, uh, uh, uit Nederland... En, ja, goed, dat, is, uh, dat vind ik wel een hele uitdaging nog steeds. Bert van Marwijk. kom even. wat vind je van uh, de keuze van de KNVB... om het met vier jaar te verlengen? Ja, ik was erbij donderdagavond. Het was op kerstbijeenkomst van het Nederlands afstel in Zeist. Persborrel, hè? Uh, persborrel, ja. ja. En uh, ja, van Marwijk verlengde daar zijn contract. Ja, ik denk... Ja, van Marwijk heeft enorme rust gebracht. Iedereen respecteert hem. Hij is ook enorm gegroeid in zijn rol, vind ik. Um, er is eigenlijk nooit meer een conflict binnen de, de spelersgroep. Uh, terwijl er, ja, er wel wat brandhaatjes uh, zijn. Maar hij, weet, ja, hij staat eigenlijk boven de spelersgroep. En iedereen wil graag hetzelfde doel bereiken. En hij, hij weet het heel goed te managen. Ik denk wel dat het KVB slim is om uh, langer vast te leggen. Al denk ik wel dat Van Marwijk... Heeft hij ook aangegeven, als er een mooie club komt... een van zijn droomclubs is, weet ik toevallig, is bijvoorbeeld Valencia. Ja, dan gaat hij dat doen. Maar die, gek genoeg... Ja, krijgt hij niet zoveel aanbiedingen. Hij is zoveel vice-wereldkampioen, maar in het buitenland... weten ze eigenlijk niet echt wie Bert van Marwijk is. En dat, ja, dan kiest hij ook zelf, denk ik, voor een veilige weg... door bij het Nederlands altijd te blijven. Ton, kan het ook zo zijn dat uh, uh, aan de top... Komen, dat bereiken, dat is, uh, dat is één. Maar daar blijven, dat is twee. Want tegenstanders gaan zich nu natuurlijk wapenen. Die gaan zich instellen op oranje. Kan het dan ook zijn dat de resultaten misschien wat meer zullen gaan tegenvallen in de toekomst? Nou, ik ben daar bang voor. Ik hoop het niet, maar ik ben daar bang voor. En ik zie nu al die laatste serie van vier wedstrijden. Daar zou ik bij de eerste al, Moldavië, meteen op ingesprongen zijn... om dat om te draaien. He, ik, uh, uh, ook hoe wij reageren. Ja, Duitsland, we waren net zo goed... He, dan zie je nog niet precies wat er aan de hand is. en uh, Ik ben er bang voor, maar ik hoop het niet. Ik, of van Marwijk, die zijn contract verlengt. Ik begrijp alleen niet dat je, waarom het niet voor twee jaar is. Gewoon. He, een tweejarige periode, Europese kampioenschap, wereldkampioenschap. En dan ga je verder wel evalueren en kijken. Want het lange termijn moet je niet aan de coach overlaten. He? Of je moet van mijn werk gewoon heel lang vastleggen... maar als, laten we zeggen, technisch directeur. Maar is dat niet indirect zo door hem nu juist voor vier jaar aan te stellen? Zeg ja. je dat daar niet mee? Ja, maar goed, dat is juist fout, dat zeg ik. Want stel dat Valencia over een jaar komt... Maar dan weg, ja, dan kom nou, dan gaat hij weg. Ja, dan gaat hij weg. Nou, dan kan je hem toch maar niet als, het langer... Stel dat het EK heel slecht gaat. Ja. Weet je dan, we nou, zitten ze er op. aan vast. Je... En, en de kwalificatie ja. voor de volgende... Maar er staat ook ja, in het contract dat ze wel evalueren. Ja, Steeds dat, naar, en als nee, het niet de, meer goed gaat, dat, dan stoppen ze ermee. Dat begrijp ik wel, maar dan kan hij dus niet een langtermijn uh, beleid in zijn portefeuille hebben. Ja, want dat moet je iemand hebben die er lang, zeker lang aanwezig is. Nou, het is logisch als je dat gewoon in bepaalde periodes doet. En, uh, kijk, het grootste probleem is nu dat, dat, dat uh, wij zijn een beetje gewend geraakt aan een bepaald niveau met ja. ons team. En in de topsport zie je altijd dat uh, mensen die bovenaan staan, die, uh, die, die gaan snel stilstaan. En in de ontwikkeling denken we, het is prima zo, we veranderen niks meer. En uh, niet veranderen stilstaan. En dan zie je dus van Duitsland opeens nu in één keer toch ons weer voorbij gaan. En... En daar, daar moet je heel erg voor en uitkijken. Dus uh, wat, tot nu toe, wat hij echt goed heeft gedaan... is daar een gezamenlijk ja. doel neerzetten met een gezamenlijke waarden... en alles blijft binnen kamers. Dat heeft hij goed gedaan. Maar hij moet goed realiseren dat, dat de topsport altijd blijft vernieuwen. Altijd blijven openstaan. Over, het, nee, ja, ja, is, nee, Koen, sorry, ja, sorry. We moeten even naar uh, het zwemmen. Ja. Bob van der Tak, EK Kortebaan, 50 meter school, halve finale. Robin van Achterle, verdedigste titel. Ja, dat klopt helemaal. Die haalde hij vorig jaar in het Pieter van de Hoge Band zwemstadion in Eindhoven. Sindsdien uh, is hij ook trainer geworden, Robin van Achelen. Maar hij uh, combineert dat nog met het korte zwemmen Op de lange baan uh, komt hij niet meer in actie. Maar op die korte baan wel. En misschien uh, kan hij nu weer wat leuks gaan laten zien. En kan hij de finale halen in, uh, deze, in dit uh, Europees kampioenschap korte baan. Uh, Fabio Scotsoli is op het oog de belangrijkste concurrent. De Italiaan in baan 4. En er is ook nog Alexander uit Noorwegen, ook een van de beste schoolslagzwemmers ter wereld. Daar is de start van de race. Robin van Achelen zwemt in baan drie. De vijfde tijd in de series. Nu moet hij zorgen dat hij bij de beste tien zit. Dan gaat hij naar de finale, Van Achelen. 25 meter hebben we gehad. Niet al te veel tekening nog in de strijd. Het is Van Achelen die... Nou ja, toch zal moeten doorzwemmen nu om bij de beste te komen. Robin van Achelen. Dat is een race die snel gaat. Het Europees record is niet ver. Eraf. Het is Skotsoli die wint voor Dalen. En Van Achelen tikt als derde aan. En gaat daarmee waarschijnlijk wel door naar de finale. Zijn tijd is 26-73. En dat is een prima tijd. En Van Achelen gaan we terugzien in de finale die later vanavond gezwommen wordt. En misschien dat Robin van Achelen dan eindelijk voor die eerste Nederlandse medaille kan gaan zorgen bij dit Europees kampioenschap Korte Baan in Polen. We hadden het net over Oranje. Over Bert van Maaijk, die zijn contract heeft verlengd. Uh, wie Oranje zegt, zegt tegenwoordig uh, gelijk uh, Robin van Persie. Nou ja, indirect misschien, want hij doet het bij Arsenal een stuk beter. Dat hebben we juist gezien, kleine twee minuten geleden. Arsenal speelt thuis tegen Everton. En van Persie maakt een... Onwaarschijnlijke goal. Uh, bal komt voor van links en hij neemt hem vol op zijn slof uh, met zijn linkervoet en hij verdwijnt in de, de verste hoek. Dus Arsenal op 1-0 in de 70ste minuut thuis tegen Everton. Als u de gelegenheid heeft om die goal te bekijken, Mark. Je hebt hem net op je schouder gekeken. Haar met name de Paas ook. Weet je, ze, dat zie je dus dat ze veel met elkaar trainen, veel met elkaar spelen. Uh, dat degene die de Paas geeft, die wist al van luisteren, die, die krijgt hem daar op zijn linkervoet. Dat is, dat is wel heel mooi dat je ziet dat twee teams of twee spelers zo op elkaar ingespeeld zijn. En het mooie om te zien ook nog uh, van Persie die weer meteen naar de bank delen met, uh, met andere spelers. En niet ja. achter op je rug wijzen. Ja dat je alles zelf uh, doet. Ja, de ala, hoe heet je ook alweer van PSV's? zijn naam is licht op beton. Toivon. Uh, nee, Kersman. de Kerstman, Wat deed je Kersman? Nee, succes moet je delen. En uh, dat doet hij goed uh, met, uh, met de reservebank. Ja, ja. Koen, waarom doet hij dat nou bij Arsenal wel? En waarom komt hij bij, uh, bij Oranje nog niet helemaal uit uh, de verf? Heb jij ja, idee? Ja, dat zal hij zelf ook wel afvragen. Maar uh, ja, hij zit in Arsenal ook een enorme flow nu natuurlijk. Hij is voor het eerst ook, denk ik, drie, vier maanden achter elkaar fit. Hij heeft heel vaak blessures gehad. En hij blijft nu me scoren. Ik denk ook, hij durft nu ook zo'n bal nu tegen Everton gewoon te nemen. En één keer uit de lucht met links. Dat doe je alleen als je je heel goed voelt. Ga zelf er vertrouwen. ook nog ook in. Ja. Ja. En hij blijft maar in die roes zitten. En het blijft maar lukken. En in het Nederlands hikt hij er altijd een beetje tegenaan. Het is vaak net te geforceerd. Hij krijgt die ballen net niet. En daar lukt het allemaal net niet. Hij ja. nou, heeft ook te maken denk ik, met een heel ander systeem. Want ja. Arsenal speelt dan heel zelf. Dan. Dus, dus je rol wordt anders ja. en je krijgt de ballen anders aan. Gespeeld. En uh, dat, dat is voor hem nog wel eens lastig. In, in Arsenal uh, is alles om hem heen ge gebouwd. Zeker. En bij ons is mm. relatief alles een beetje om heen gebouwd. En, en ook nog hem, hem. Dat is een beetje lastig. Ja. Overigens uh, is het mooie dat we in de toekomst uh, dit soort goals... Uh, zeker op het WK van 2014 uit de twaalf verschillende hoeken kunnen bekijken. Want dan krijgen we eindelijk uh, doellijntechnologie uh, bij het WK in uh, Brazilië. Uh, volgens uh, de FIFA-voorzitter Sepp Blatter... is dat in elk geval uh, uh, één primeur ja. die we dan uh, gaan hebben. Die introductie van uh, die camera op de doellijn. Toen u dat hoorde van de week... wie van jullie had toen hee hee zo'n gevoel? Ja, iedereen denk ik wel een beetje, maar... Ja, goed, we weten allemaal nog het WK, uh, Duitsland, Engeland... dat Lampert uh, gewoon die bal in de goal schiet. De hele wereld heeft het gezien en die scheidsrechter niet. Ja, dat is toch een beetje lachwekkend dan. Ik denk, ja, zelf ben ik niet zo'n groot voorstander... van nog meer technologie erin te brengen. Maar zoals met dit, inderdaad, zoals ijshockey... gewoon bal over de lijn, een rode lamp op de goal... en uh, iedereen ziet het. Ja, dat is toch een, een vorm van duidelijkheid. Maar nog mee, niet nog meer, zeg je, maar wat, uh, waar wordt dan over gesproken... Om in te voeren wat ja, jij, jij niet moet zitten? Met rugby uh, of met, uh, met hockey zelfs. Uh, dat je een referee hebt langs de kant die in kan gaan grijpen. Maar dan ga je het spel echt veranderen denk ik. Buitenspel wel of niet terugdraaien. Je krijgt ook rare situaties. Je draait iets terug. Oh het was toch geen buitenspel. Wat doe je dan? En je moet dat ook op alle niveaus dan doorvoeren. Van, van, van Ajax tot en met uh, de veteranen van VZ49. Nee dat hoeft niet. Nee, dat is onzin. Je kunt uh, zeggen luister op een bepaald hoogste niveau doen we dat. Dat is bij ons ook. We hebben die video umpaying is niet bij de competitie, is wel bij internationaal toernooi. Daar weet je, moet je op voorbereiden, moet je op trainen, en dan weet je dat je daar nee. dat is het hoogste niveau. Dat is eh televisiepubliek. Dat is niet het publiek wat op zondag komt kijken naar de amateurvereniging. Dus ik vind dat dat vind ik altijd een, een, een slecht excuus van ja, het moet op alle velden, moet in Afrika, nee, dat hoeft alleen maar op een bepaald hoogste niveau. Daar gaat het om heel veel centen, en daar moet je fair play en, en moet duidelijkheid zijn. Ik geloof zelf uh, doellijn is is makkelijk. Er is nog één heel makkelijk, en uh, denk ik uh, ook. Uh, uh, waar de meeste twijfels over is het buitenspel van. Ja. Uh, als je dat op een of andere manier met een lezer... als je in een vlaggetje een lezer zou doen... en die dat in één keer een uh, signaaltje geeft van... luister, hij was toch voorbij of niet. Uh, heel simpel, dat soort dingen. Dan is het ook meteen klaar, pam. Uh, hij kan wel. Dus, dus misschien, ja, dat is innovaties. En er zijn genoeg geleerden voor. De TNO staat daar eens mee bezig. Uh, daar kun je ook met buitenspel. Echt. En dat, ik ben het wel mee eens. Je moet niet te veel overlaten weer aan iemand anders. Het moet hele simpele, duidelijke ja. innovaties zijn... die je snel ziet, pam, pam. Twee. Maar ton, binnen, ton, uh, ton even. is het niet logischer om eigenlijk... want er komt natuurlijk veel vaker voor, dat buitenspel wel of niet. We hebben het nu toevallig ja. van de week weer twee mm. keer gehad. Bovendien ook twee goals van Lyon die goed gekeurd zijn, die buitenspel waren. En bij Ajax die niet goed gekeurd zijn omdat ze geen buitenspel waren. Uh, is het niet veel logischer om, om je daarop te concentreren? Hoe vaak komt het nou voor dat je wil weten of een bal wel of niet over de doelen ja, Nee, goed, dat komt niet zo veel. Dat Het kan ook over de c of iets dergelijks zijn. Dat, nou, dat heb, kijk, je moet... Laten we zeggen, innovatie, wat je zeker weet. Ja. En dat doelpunt, laten we zeggen, op het WK... Wat bedoel je, innovatie, wat je zeker weet? Wat nou, je met de... Kijk, met een lampje op de doellijn weet je zeker, dat zie je. He, met uh, uh, buitenspel is de technologie nog niet zo ver dat men ja, dat heel snel kan doen. Nou, Mark zegt net van wel. Ja, Mark zegt dat. Ik, nou, van ik heb laser het nog niet, nog niet gezien, maar ik weet dat, dat uh, zo'n TNO, uh, nu met zijn laser ja. en, uh, ja. in, in die, in die nou. vlag, ze dus hebben een mooie innovatieve vlag, maar er zit wel eens geen apparatuur in, maar daar kun je makkelijk iets in doen. Dat je dat in één keer meet van luisters iemand over dat lijntje, ja of nee, die, die, die, die ik heb. Dus daar, daar kun je het al heel duidelijk nou, in maken. Als dat net zo makkelijk is als een doel, uh, doel -lijn -lijn lampje, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar je moet Alleen maar instellen, erbij brengen, wat je zeker weet, 100% zeker weet, en anders niet. En dat is al meegenomen, want en... dan had je niet dat doelpunt op de WK uh, wat afgekeurd. Ja, die, die, die camera is nu stap 1. Um, de, de, de FIFA en de UEFA gingen dan in eerste instantie wel zover, met name de UEFA, bij het uh, neerzetten van meer scheidsrechters. Met name achter de goals als jullie dat, dat, dat heeft mij evolueren. nog iets opgeleverd. Ik zie die ja, mensen daar, daar lopen. Je denkt <laughs> steeds dat supporters zijn die het veld in komen rennen. Maar ik weet niet wat ze doen. Nou nee, eigenlijk. maar het rare is ook dat ze zeggen... Ja, die, een, een webcam ophangen op de lat, Er uh, is dus, uh, financiële middelen niet voor. Nee, maar wel twee, twee mensen oh, door heel Europa... en het duurste hotels laten reizen en met vliegtickets... is dat wel goedkoop dan. In plaats nee, dat van lijkt Terwijl iedereen mee. heeft op zijn, lab, op zijn camera een, een, een, een webcam hangen. Dus als je die onder dat lat hangt... Uh, dan, dan moet dat echt... dat kost misschien twee, driehonderd euro zo'n camera. Dat kan dus, het probleem niet zijn. Dat nee. is het probleem nee. niet. En die, die, die dat is gewoon ja, weer een hele conservatieve middel om nog meer mensen uh, te betrekken bij een, bij een keuze die ze toch niet zien. Ik denk wel, buitenspel is wel, het voetbal is veel sneller gegaan. Je hebt veel meer camera's. Iedereen kijkt ernaar. Kijk naar, naar die goal van Soleimani uh, tegen Real Madrid. Die man moet op hetzelfde moment kijken dat de bal vertrekt en Soleimani zien. Dus eigenlijk is dat al niet kan eens niet. mogelijk. Twee, uh, ogen <laughs> en na 20 jaar heeft iedereen gezien en spreekt de schande van, maar... Maar waar pleit je nou voor? Voor technische hulpmiddelen dus. Ze, ja. Nou ja, als je het echt eerlijk wil doen, dan heb je technische hulpmiddelen ja. nodig. Maar ik vind de charme van het voetbal ook wel leuk dat er, dat er fouten gemaakt worden. We weten nog niet of die bal van nou, Duitsland-Engeland-66 nou, ja. over de lijn was. Ja, maar goed, daar dat vind ik niks leuks aan, eerlijk gezegd. Want die fouten worden al door de spelers genoeg gemaakt. Nou, laat dat alleen maar, en laat wat er omheen is, gewoon objectief en foutloos als het eventueel kan. Het liefst zou het nog een robot als scheidsrechter hebben. Huh? Ja, die maakt geen fouten, denk ik. Hè? Oh, dat, ja, nou, dat uh, waag ik te bedwijfelen of een robot uh, een mens kan vervangen. Nee, Maar je begrijpt me wel. Ja, een beetje, denk ik. Goed, uh, mocht u vragen of voorstellen hebben voor uh, hier, uh, de mensen hier aan tafel... sportforum.nl we gaan uh, naar het WK Handbal in Brazilië. Daar moet het Nederlandse vrouwenploeg het in de achtste finale opnemen tegen Olympisch en Europese kampioen Noorwegen. Oranje eindigde na de grote nederlaag gisteren tegen Zuid-Korea als vierde in de pool. De wedstrijd tegen Noorwegen uh, moet dus worden gewonnen. Wil Oranje zich plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi in mei volgend jaar? Uh, Richard van der Made, jij volgt dat WK op de voet. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Noorwegen? Nou, die kom je liever niet tegen op een WK, lijkt me. Nee, het is de meest slecht denkbare tegenstander denk ik voor Oranje in de achtste finales. Maar goed, we hebben dat ook een beetje aan onszelf te wijten natuurlijk. Als je in de pool drie keer verliest van Rusland. Het openingsduel van Spanje en gisteravond kansloos van Zuid-Korea. Dan vraag je ook een beetje om problemen. En nu treffen we inderdaad Noorwegen. Vorig jaar nog opgespeeld op het Europese kampioenschap. Toen met groot machtsverstoon weggeblazen. 35-13. Een verschil dus van 22 doelpunten. Noorwegen is een, een heel groot hand. Balland, Europees kampioen, regerend olympisch kampioen. Dus uh, ga er maar aan staan. Ja. Uh, het WK is belangrijk, zei ik al, voor het olympisch kwalificatietoernooi. Stel nu dat... Uh, hè, en dat is dus heel redelijk om daar na te denken. Uh, om, om er zo naar te kijken. Heel realistisch. Als oranje wordt uitgeschakeld, um, wat dan? Als oranje wordt uitgeschakeld, is de kans niet uh, nihil... dat uh, we ons nog uh, plaatsen als Nederland... voor dat olympisch kwalificatietoernooi. Want... Uh, op dit WK gaan de nummers 2 tot en met 7 een uh, Olympisch kwalificatietoernooi spelen. En als Nederland verliest van Noorwegen, dan vallen we dus bij de ploegen 9 tot en met 16. Dan wordt er gekeken, ja het is allemaal vrij ingewikkeld hoor, naar de punten die Nederland behaald heeft in de pool. En dan van de bovenste vier die door zijn gegaan. En daar hebben wij. Als Nederland slechts 0 punten behaalt. Dus uh, dat wordt dan heel, heel erg lastig. Er is ook nog een achterdeurtje. waarbij dan wordt gekeken naar de prestaties van Nederland. op het uh, Europees kampioenschap vorig jaar. in Noorwegen. waar Oranje als achtste eindigde. Maar goed, uh, die procedures zijn uh, vrij ingewikkeld. Dus. Uh... Als je nog een half uurtje hebt, kan ik er nog iets meer over vertellen. Maar ik denk dat het vrij kansloos is voor Nederland als Noorwegen verliest. Of als Nederland verliest. Ton, heb jij iets, als je handbal hoort gelijk van de Olympische Spelen in Nederland? Nou, in 2005, dacht ik, zijn ze hard bezig geweest. En zijn ze vijfde op de wereldkampioenschap geworden. En nu, en de wil ik het ook van. iedereen was heel erg positief erover. Dus het is een grote tegenvaller... Handbal heeft tenminste wel, die doet wat. Die hebben Papendal, die hebben een opleiding voor die meiden en zo. En daarom vind ik het zo jammer dat ze niet geslaagd zijn nu op dit toernooi. Ja, er is inderdaad heel hoog ingezet. Dat ben ik met uh, Ton eens. De verwachtingen waren uh, enorm. Uh, Nederland uh, zou de wereldtop naderen. Maar goed, nu de realiteit is... dat Nederland nog altijd geen echte volwassen ploeg heeft. Um, we spelen als Oranje ook heel weinig van dit soort grote toernooien. Hebben, uh, Nederland heeft daar weinig ervaring mee. En dan zie je, net als op het EK vorig jaar... dat het allemaal nog, uh, nog heel wisselvallig is. En de druk is misschien wel wat te groot geweest. Speelsters leggen zichzelf bij Nederland uh, ook altijd een hele hoge druk op. En uh, dat is uh, Oranje misschien wel fataal geworden. Ja, inderdaad, die, die lichting... Op dat WK. Dat was een hele bijzondere lichting... in 2005 in Sint-Petersburg. Toen klopte alles, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. En uh, die vijfde plaats... die zal... Ja, er moet een, een wonder gebeuren, denk ik. De komende twintig jaar wil Nederland ooit nog zo ver rijken. Tom? Maar Richard... Uh... De gemiddelde leeftijd is 22, 23 jaar. Als ze zo doorgaan, hebben ze toch wel kans op in 2016. Want de Russische ploeg is gemiddelde leeftijd 27, 28, 29 jaar. Maar die slagen er wel altijd weer in... om een, om een fantastisch team op de been te brengen. Je hebt gelijk, de gemiddelde leeftijd is, is nog vrij laag. De, daaronder zitten ook nog uh, weer een aantal fantastische talenten... zoals Lois Abbing, Estefana Polman, die gaan er echt uh, aankomen. Daarbij is inderdaad die handbalacademie ook van groot belang. Dus ik denk dat er nog behoorlijk veel veel rek in zit. Alleen, ook op dit toernooi was de verwachting toch wel dat Nederland uh, minimaal wat punten zou halen in, in de pool. Ja, je wint alleen van Kazachstan en, en van Australië. Dat zijn hele zwakke broeders. Dus wat dat betreft is het toch wat tegengevallen. Richard, uh, Mark Lammers zei eerder vanmiddag dat het in Nederland misschien nog wel eens ontbreekt aan mentaliteit. Of nou, Koen, die, die, Koen Greve, die, die trok dat eigenlijk breder. Uh, Mark zei dat bij het hockey en Koen zijn, nou, misschien zit het wel in de Nederlandse cultuur ingebakken. Hoe ja. is dat bij het handballen? Nou, de ik vind echte ook de wil dat, uh, te winnen? Het is natuurlijk een, een hele harde sport waar je soms uh, over lijken moet gaan. Zeker in de dekking moet er ongelooflijk uh, gebikkeld worden. Zeker tegen ploegen als, als Rusland. Uh, fysiek sterk, lange meiden allemaal. geldt ook uh, voor Zuid-Korea dat gisteravond met, met een hele offensieve dekking speelde. Waar je dan wel tegen opgewassen moet zijn. En ik vind dat Nederland vaak een beetje de, de mentale hardheid uh, wat mist. Het, het over lijken willen gaan. Diana Lamijn is daar wel een goed voorbeeld van. Maar wordt door bondscoach Henk Groenen niet zoveel meer ingezet. Kies toch... Wat meer voor, voor de, de, de jongere speelsters. En dat is toch wel iets wat, wat inderdaad bij Oranje vaak ontbreekt. Na een, een goede wedstrijd volgt vaak een, een, weer een slechte. Oké. Okay. Goed, nou, we hopen dat het lukt tegen Noorwegen. Je weet maar nooit. Dat kan wel. altijd. Dat kan altijd nog. Richard van der de Bal is ook weer ronds bij het handballen. Dus je weet me nooit. Bob van der Tak bij EK Kortebaan. De 400 meter vrije slag met Rienike Tering Heb je gehad, als het goed is? Ja, die hebben we net uh, gehad. En dat was een uh, interessante race. Uh, Tering uh, had het uh, niet makkelijk in die finale. Het was ook een sterk bezette finale. Met ook uh, vrouwen als uh, Federica Pellegrini, Lotte Fries uh, en Belmonte. Dus uh, ja, dan uh, heb je echt wel uh, stevig concurrentie. Terink bracht het er vrij goed vanaf. Eindigde niet op het podium. Zesde plaats uiteindelijk in een tijd van 4-0 4-80. Een tijd zo 1 seconde ruim boven haar eigen Nederlands record. Dat was dus zo slecht nog niet. En ze heeft zich toch wat verbeterd. Want ze ging die finale in als achtste. En eindigde uiteindelijk dus als zesde. En ik denk dat dat in dit deelnemersveld wel het hoogst haalbare was. De overwinning ging naar Miraya Belmonte uit Spanje. Die echt in een groot de Spaanse vorm verkeert bij dit EK Korte Baan. Won eerder al de 200 vlinderslag en de 200 wisselslag. En nu dus ook het goud op de 400 vrije slag. In een goede tijd hoor. 3,56,39 prima prestatie van de Spaanse. Die aantikte voor Lotte Fries. En op de derde plaats eindigde een andere Spaanse, Melanie Costa. Hebben we ook nog een finale gehad op de 50 meter rugslag bij de vrouwen. Met twee Nederlandse deelnemers. Kira Toussaint en Wendy van der Zanden Die kwamen er allebei niet doorheen. Toussaint zwom wel een persoonlijk record van 27-80. Maar dat was uiteindelijk goed voor de 14e plaats. En dan gaan er maar tien door naar de finale. Het wordt hier bij het EK Kortebaan in 10 banen gezwommen. In tegenstelling tot bij de lange baan waar dat altijd acht banen is natuurlijk. Wendy van der Zanden... En de 16e. En uh, haar zien we dus ook niet terug in die finale. Later uh, vandaag, ik zei dat al eerder, wel die finale natuurlijk op de 50 meter schoolslag bij de Mannen met Robin van Achelen, die dan zijn titel verdedigt. En hij ging uiteindelijk door als vijfde. Dat had ik nog niet uh, gemeld in de vorige flits. En zal zich dus nog wat moeten verbeteren om uh, weer op het podium te komen. Kan ik ook nog even vertellen dat uh, Job Kienhuis een uh, Nederlands record heeft gezwommen op uh, die 1500 meter vrije slag. Uiteindelijk dus een zesde plaats. Maar wel een nieuw Nederlands record van 14 minuten, 39 seconden en 100ste. En dat was een verbetering met een uh, kleine seconde van de toptijd... die hij eerder zwom in oktober in Aken. Zo uh, nog steeds geen medailles dus voor Nederland. En uh, is uh, ja, voor vandaag toch eigenlijk alle hoop gevestigd op Robin van Achelen. Goed, horen we dat uh, later. Rond de 10 over zes. in dan draaien we eentje naar dat ongeveer, hè? Ja, die finale is volgens mij iets later van oh, okay. uh, Robin van Achelen. Dus ik vanavond. denk dat dat na half zeven wordt. Goed, horen we dat vanavond in de NOS langs de lijn bij Ronald Boots. Ik heb u eerder deze middag al in de uitzending gemeld over dat opmerkelijke incident van die Britse zeilen bij de WK Zeilen. Ben Ainslie uh, die uh, wereldkampioen kon worden, uh, gedoodverfde medaillewinnaar op de Olympische Spelen in Londen. Nou, die Brit die kan in ieder geval geen wereldkampioen worden, want de zeilbond heeft hem gedisqualificeerd voor de races van vandaag. Als u wat later heeft ingeschakeld, Ainslie is gestraft omdat hij de cameraboots beklom. En de cameraman vervolgens een klap gaf. En was van mening dat de boot hem hinderde. Door de disqualificatie van Eensley... schuift Peter-Jan Porsma op naar de tweede plaats in de Fin-klasse. Hij staat twee punten achter op de Brit Jels uh, scots En uh, maakt dus nog altijd kans op gouds. Opmerkelijk toch, die Eensley. Mag dus de, slachters... de cameraboot wel door blijven vragen? Nee, die moet je ja, ook schorsen. Camera die <laughs> die cameraboot, ja, maar goed. Uh, hij zegt dat hij, dat hij gehinderd werd door die boot. Maar wie zegt dat het zo is? Ja, ja, het is, het is heel heel goed, want hij wint... Alle, uh, al ja. jarenlang alle kampioenschappen... een leuke bijkomstigheid. De, de, vriend vriend ja, de, <laughs> de vriend van Marit, van Marit, van Marit het Bouwmeester. Er, ja, ja, ja. Dat hoorde ik ook vanmiddag. Dat uh, zal nog een aardig gesprek worden... in uh, het huis van die twee. Um, we gaan terug naar uh, wat er de afgelopen week is gebeurd. Uh, Glenn de Boek stapt op als trainer van uh, VVV. Het hing al een klein beetje in de, rug, in de, in de lucht. Uh, na overleg met het bestuur... met betraande ogen vertrok hij uit Venlo. Koen, was dat voor jou een verrassing? Nou ja, VVV heeft heel veel ambities. Die voorzitter Haai Derde wil, wil echt snel naar de top nieuwe stadions bouwen. Maar aan de andere kant... Ja Investeert volgens mij ook niet echt voldoende in die spelersgroep. En is het voor een nieuwe coach lastig om daar echt iets mee te maken? En goed, ze hebben een paar Nigerianen gehaald. en die worden dan gelijk gezegd van uh, hier zijn 10 of 15 miljoen waard. Maar ja, dat blijkt dan achteraf toch niet echt zo te zijn. Ze gaan ook allemaal weer weg, geloof ik. Ja, bij ze hebben natuurlijk één klapper gehad met die Honda, die Japaner. Die was ook echt goed en die was 10 miljoen. Maar dat, dat herhaal je niet steeds. En dan denk ik denk toch, moeilijk is ook op de, dat op het bordje van een coach te leggen. Nou, Mark Lamers vertelde aan het begin van de uitzending Mark dat het bij Den Bosch met heel weinig geld gewoon wel te doen is. Nou ja, goed. Ik vind het al knap wat VVV doet. Hè? Vergeet dat niet waar die vandaan komen. Hoe groot de stad is, is niet zo groot. En uh, toch draaien ze elke keer uh, weer mee. Of eerder de of Boven in de League. Dus voor hun doen is dat ook gewoon onwijs knap. Wat ze doen. Uh, maar daarnaast, is, is uh, dat valt me ook wel op. Voetbal uh, is ook gewoon heel creatief. En goed scouten. Goed kijken. En daar heb je toch ook uh, kwaliteiten voor nodig. Uh, bij ons best van de het Fred van Horen doet al jaren. Haalt hij net de goede weg. En ziet hij net waar hij waar zit. En, en, en maakt Elke keer van een jonge jongen leiden ze op. Goede trainers zitten er altijd die ze beter maken. Maar ik vind VVV, maar ook uh, Heracles uh, zo knap. In zo'n relatief kleine plaats zo goed meedraaien, de Graafschap. Ja. Ja, daar, daar zit dus blijkbaar heel veel beleid en kwaliteit achter... waar andere clubs er nog niet ja, kunnen. Ja, maar over kwaliteit. Moussa, Molhoek, Mewes, Gentenaar, Uchebo. Dat zijn ja. toch geen slechte voetballers? Nee, maar blijkbaar zijn er andere teams die op dit moment betere spelen. Nou, ik, omdat... ik heb het idee dat hij aan andere dingen denkt. Die, uh, hoe heet hij? Highberden? High ja. High dat ja. hij aan andere dingen denkt. En uh, Klen de Boek kan ik me een beetje voorstellen. Ik heb gelezen dat hij ook uh, de Boek, een opdracht heeft gegeven... om Ocebe... Uh, op te stellen, omdat de Russische scouts aan de kant waren... dan denk ik, nou, bij jou is de sport niet belangrijk... maar het financi financiële plaatje. En uh, natuurlijk is financiën wel belangrijk, dat begrijp ik ook wel... maar de sport dus in de, in de eerste plaats. En een coach kan je daar niet mee aankomen... Hm. want ik had uh, de voorzitter meteen de kleedkamer uitgeschopt. Dus je bedoelt te zeggen dat uh, de boek eigenlijk de dupe is... van het feit dat hij heeft gedaan wat de voorzitter vroeg? Nee, hij heeft juist niet gedaan wat er voorschiet. Of... Oh, hij heeft het je hebben niet opgesteld. Nee, nee. toevallig okay. heeft Ik hij wel meegedaan. Dat... Ja. omdat er iemand geblesseerd was. Maar hij was dat niet van plan. He. Nee, nee, nee. Dus het uh, ging niet helemaal goed tussen die twee. Dat is de conclusie. Ja, ja? ja dat lijkt me zelf wel de conclusie. Ja. Ja. Um, de gouden bal wordt uitgereikt. Uh, eerdaars. Is dat iets waar jullie nog uh, warm van worden? Uh, Messi, Ronaldo, Oxavi. Koen, hou jij je daarmee bezig? Wie het ja, moet worden? zeker. Uh, ja. Mij lijkt, er ontstaat altijd een beetje een discussie van wie was het beste, wie was het meest beslissende. Vorig jaar wilde eigenlijk iedereen Iniesta of Xavi die gouden bal geven, want Iniesta had het doelpunt op het WK gemaakt. Maar uiteindelijk vind ik: dit is toch de verkiezing. Wie is de beste voetballer van 2011? Ja, en dan kan je er eigenlijk gewoon niet omheen dat dat steeds weer Messi is die dat wint. Want die is gewoon op dit moment de beste. Vind ik ongegeven. Vind ik ongegeven, maar waarschijnlijk ook de jury. Want hij wint hem al drie, vier jaar achter elkaar. Al vind ik wel dat Cristiano Ronaldo heel kort op hem zit en ook ontzettend goede speler is... die in Nederland nog wel eens wordt flauw gemaakt... omdat hij maniertjes en trucjes zou hebben. Maar als je Cristiano ronaldo bij Real Madrid red wekelijks ziet spelen... is ook echt een fenomeen. Ja, en je zegt hier het beste... maar in het Argentijnse elftal speelt hij niet zo geweldig uh, altijd. Hè? En dat zal hij er ook bij moeten... Nemen, ja, Cristiano Ronaldo ook niet in het Portugese elftal, maar het Argentijnse elftal is ook niet om Messi heen gebouwd en dat is lastig voor hem. Daar willen andere mensen gloreren als Tevez eh ja, maar het, Dat Guerrero. speelt hij dus niet goed. Dat is een feit. Maar wie zou jij dan kiezen Tom? Ik zou Messi ook kiezen, ja. Dus toch ja, wel. Ja, maar ik hoor de redenering van Koen en daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar die criteria zijn volkomen subjectief. Dus ik denk dat ze in technisch veel allebei misschien uh, hetzelfde niveau zijn. Alleen ik vind dat Messi veel meer in het dienst van het team kan, kan spelen. En veel meer ook anderen uh, laat scoren en laten doen dan, dan Ronaldo. Dus de, als teamspeler vind ik ook een kwaliteit om, om, om je team op een hoog niveau te krijgen. En elke keer toch beslissend zijn in... Uh, met je team. Dus ja. niet alleen in veld, Dus daarom uh, is het mij ook Messi. En de ja, sympathie ja. gaat misschien uit aan Xavi. Maar die is gewoon niet de beste voetballer ja. ter wereld. En, en jij zegt voor het team. Real Madrid doet het wel heel erg goed op dit moment hoor. Ja, maar goed. Vorig jaar. Uh, we praten over een heel jaar. Uh, dus daar zit ook de tweede helft van vorig jaar in. Was dat niet zo. Was, uh, ja. en, en dit jaar heeft Mourinho denk eindelijk ook diversiteit in zijn ploeg gekregen. Hij heeft niet uh, elf sterren in het veld staan. Hij heeft nu ook een aantal middenvelders die, die, die het vuile werk willen doen. Dus daarom is, is, gaat bij Real het beter. En dat is niet omdat de individuele kwaliteiten... Ja, Ik vind goed. dat er een beter team staat nu dan, dan, dan, ja, dan elf individuen vorig ja, jaar. Ja, oké, okay, maar je praat nu wel in het voordeel van Messi op dit moment natuurlijk, hè. Ja, want maar want heeft er hij staat gelongen. ook een middenveld natuurlijk bij uh, Barcelona in het voordeel. Nee, vanavond vijf, vijf krijgen voordeel. We Messi Ronaldo te zien om 10 uh, ja. uur... Ja. Uh, ja. nou, Kijk, is je niet. Alonso is ook heel goed in ja, het middenveld. Maar, en onze daarom, sympathie uh, gaat natuurlijk naar Messi, omdat het verfijnder lijkt en zo. Want Ronaldo is natuurlijk bonkiger, harder, schiet harder... Ja. Schiet harder uh, is onsympathieker in zijn gedrag. Ja, dat vind ik dus... Dat, dat gaat een beetje zijn eigen leven leiden. Het is ook een schitterende voetballer. Supersnel, zo modern. Met één paasje zet hij iemand vrij voor de keeper. Maar zou dat, dat wel een rol kunnen spelen? Wat Ton zegt, dat uh, Messi gewoon wat terughoudender... Wat, die rijdt niet... Eh, die, wat dan en die, die, die, die, die, die komt niet op al die Tuurlijk. feestjes. En, Aan uh, de andere kant is Messi ook... Ja, heb je hem wel eens horen praten? Niemand weet wie. als persoonlijkheid is het aan de ene kant heel mooi, een teamspeler en alles... maar het is niet echt een fenomeen als persoon. Ja, maar hij wordt als voetballer gekozen, natuurlijk. Ja, en als Ronaldo zegt, uit. ik ben de knapste man van de wereld... dan knap ik een beetje af, eigenlijk. Overigens, wat denken jullie vanavond van uh, uh, Barcelona, of Real Madrid-Barcelona? 10 uur? Uh, ja, het kan wel eens... Een nieuw tijdperk inluiden van Real Madrid. En misschien wel eens het einde van Barcelona. Het is wat vroeg om dat te zeggen. Nou, van Guardiola, van Barcelona niet. Mag ik nou aan. ja, misschien neemt Real Madrid de macht over. Als ze winnen, staan ze negen punten los. En dat is toch wel redelijk wat. Ze hebben 15 wedstrijden nu op rij gewonnen. Uh, ze doen het echt goed in Spanje. Ze sp ja, wij kijken misschien alleen naar die klassico's. En dan zien wij een vechtende Mourinho en een verdedigend en Hart Madrid. Maar tegen elke andere ploeg speelt Madrid ook fantastisch, mooi, aantrekkelijk. Tegen Valencia voetbal. hadden ze wel heel veel geluk. Uh, die uitwedstrijd tegen Valencia een paar ja. weken geleden. Toen ja, oké. Okay, je, je loopt. toen konden wel ze ook laten zien dat ze konden taal. vechten. Dat, dat, dat, dat, dat wel. Mark Lammers wat wordt dus vanavond gelijk. Gelijk. Gelijke denk ze allebei. Ze uh, hebben absoluut geen verstand van Real Madrid, wint gewoon. Voor dan weten we dat, maar. <laughs> Tot slot, wat ga je doen, Koen, deze, deze, dit weekend? Ik ga vanavond naar Real Madrid, Barcelona kijken. Ja, helaas niet in Bernabeu, maar in mijn eigen huis. <laughs> en uh, ja, daar probeer ik een mooie analyse voor te maken van de krant van maandag. Oké, okay. Mark? Uh, vanavond lekker eten met vrienden en dan een uh, Klassico kijken. En morgen een beetje hardlopen. Ton? El Classico is voor mij AZ de graafschap, dus daar ga ik naartoe. <laughs> Dankjewel. Vertig weekend. Ik ga even zeggen wat er in Duitsland is gebeurd. Bremen-Wolsburg 4-1. Mainz de HSV 0-0. Nürnberg tegen Hoffenheim 0-2. En Keulen tegen Freiburg 4-0. Augsburg won thuis met 1-0 van Borussia Mönchengladbach. Bayern op 31 uit 15. Als eerste Schalke erachter, 31 uit 16. Dortmund heeft het 30 uit 15. En uh, Mönchengladbach nu vierde met 30 punten uit 16 wedstrijden. En dan in Engeland. Ik uh, zei het eerder al deze uitzending. Arsenal Everton werd 1-0. En het bleef 1-0 dankzij die werkelijk schitterende goal van Robin van Persie. Bolton Wonders tegen Aston Villa 1-2. Liverpool tegen Queen's Park Rangers 1-0. Manchester United tegen Wolverhampton 4-1. Twee keer Rooney 2 Nani, uh, North City tegen Newcastle United 4-2, Swansea City tegen Fulham 2-0, West Bromwich Albion tegen Wigan Athletic 1-2, City eerste met 38 uit 14, United 36 uit 15, tweede Hotspurs 31 uit 13 en Arsenal nu vierde met 29 punten uit 15 wedstrijden en dan als vijfde past Chelsea met 28 uit 14. Goed, dit was het voor deze middag. Over een klein uurtje om 7 uur is uh, Roland Boots op deze plek. Dan Twente NRC, AZ De Graatschap, Excelsior Heerenveen... en PSV tegen NAC Breda. En ook nog volleybal en natuurlijk het zwemmen. Dit was het voor nu, zoals gezegd. Wat mij betreft graag tot de volgende keer... en een heel prettig week -einde. Dag.